De oppositie ziet de straffen als een voorbeeld van het autoritaire beleid van president Saïd. Die zette in 2021 het Tunesische parlement buitenspel en ontsloeg de premier en tientallen rechters. Protesten daartegen werden hard neergeslagen. Tijdens een Hanengevecht in Ecuador zijn zeker elf mensen doodgeschoten. Wie er achter de aanval zit is nog niet duidelijk. De regio in Ecuador wordt geplaagd door bendegeweld. Zeker negen mensen raakten gewond. Een muurschildering van Anne Frank in Amersfoort is vernield. Iemand heeft het gezicht uitgewist. De schildering staat op de binnenkant van een geluidsmuur langs de A28. Op sociale media reageren mensen geschokt. Ook de kunstenaar vindt het jammer, maar zegt dat hij het gevoel heeft dat er een boodschap achter zit. Omdat het best netjes is gedaan. Daarom komt hij graag in contact met degene die het gezicht van Anne Frank heeft uitgewist.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 Nu. Goedemorgen Zandvoort. al de tweede uur is begonnen, dit was een rustig muziekje, dat gaat nog erger worden of niet? Je, je zit steeds de hint op dat ik een, een of andere hardrock uh, muziek doe. Ja, dat doe je ook wel eens. We, <laughs> we kunnen er wel iets bij vinden, maar uh, ja, misschien na de wethouder. Oké, okay, nou de wethouder die, uh, we gaan het zo hebben met de wethouder over het gemiddelijke vervoersplan. Uh, dat is het eerste stukje. Dan willen we eigenlijk toch een oproep doen voor die tulbandactie. Want het zou toch jammer zijn. als de tulbandactie. te baten van de lachende kikker niet door zou gaan. En we gaan luisteren naar Gerloogman. En we moeten het ook nog hebben over. Uh, de de, de, het Circus Theater in het Raadhuis. Jan, weet jij daar wat van? Ja, uh, we, dat noemen we eigenlijk dan nu meteen. Dan, uh, ja. dan, dan, dan vergeten we dat ook niet meer om dat te doen. Uh, er is een toverschool van Theatro Paradijs Vogels.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 Uh, over wethouder Bluis, goedemorgen nog. Goedemorgen. Um, we gaan het hebben over het gemeentelijk vervoersplan. Um, wanneer was het laatste plan? Uh, uh, jeusje, dat is honderd jaar geleden, denk ik. Ja, nee, ik het, weet het niet. Het, is, is het zo nodig? Ja, het is, nou, het is al, uh, we zijn er ook al een tijd mee bezig. Hey, ik had dat even teruggezocht, maar uh, volgens mij was uh, wethouder... Uh,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 Wat naar het centrum moet en naar het noord, dat geeft minder druk dan op de retonde hier bij de tolweg. Nou, daar we, we willen we het fietsen ook optimaliseren. Mm -hmm. Dat heeft het allemaal mee te maken, maar de vraag is of, of dit de beste oplossing is, of het haalbaar is. Nee, en anders zou je toch met de tolweg, of, of, of het kan. Ja, het kan. ja, ja. en andere mensen ja. gaan dan wel over de Frans-Waastraat uh, als je al bij de Shell afgaat. Ja, ja de, daar, daar, daar zit het knelpunt. En mm -hmm. dat, nou,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 Uh, parkeer, ja, de, de François staat... Nou, nee, de, de randen van het dorp. Kijk, we hebben twee toegangswegen. We hebben de toegangsweg via de Zandvoortslaan... en de toegangsweg via, natuurlijk via, bij het circuit. Dus daar gaan we, hebben we ook parkeerplekken. Dus daar is ook al... Dus we P de Noord... ook het circuit parkeren... veel beter benutten. Dus direct als je bij de retonde aankomt... dat je daar... Of daarvoor natuurlijk... hebben we ook al die parkeerplaatsen. Mm -hmm. Maar juist willen we ook P-circuit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 Uiteraard hangt dan alles een prijskaartje. Maar u bent ook wethouder van Financiën. Ja, klopt. Dat schijnt nogal goed te gaan. Aandacht voor leefbare en veilige woonwijken en buurten. Rustige woonstraten met minder verkeer. Nou, dat zegt al genoeg. Die 30 kilometer zones, daar hebben we het ook al over gehad. Veilig oversteken hebben we het ook al over gehad. Meer groen. Dat zie ik op het wel gebeuren. Ja, dat is meer groen. Dat gaat dus in combinatie... En, en ruimte voor voetgangers en fietsen. Ja, dat, dat, je moet, als je, als je het natuurlijk ergens loopt, dan is het ook wel lekker dat het een beetje aantrekkelijker uitziet. Ja. Dus, dus dat gaat, uh, gaat samen. En uh, ja, dat betekent ook die verkeersveiligheid en ook het geluidsdiscussie, uh, uh, die speelt wel. Uh, dus wat dat betreft zal het wel een interessante discussie worden in de gemeenteraad ook. Dat denk als ik Als dit ook. plan verder gaat. Ja. Maar we, we, we zijn ook heel erg benieuwd wat we en bij de bewoners dus echt uh, ophalen. Nou, dan ja. bij deze nogmaals een oproep. Uh, reageer erop. Het kan via de website van de gemeente. Hè. Daar ja. staat een vinkje om. Misschien toch een e-mailadresje volgende week in de krant. Ik heb er nog wel eentje. Slim oplossing voor parkeren in de wijk. Uh, ja. uh, we gaan niet over de krant hebben, maar...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 Weer um, heel erg betogen over veilig fietsen, uh, rijden, parkeren en noem het maar op. Uh, veilig uh, tulbandbak is er niet bij dit jaar, Jeanette, We spreken met uh, Jeannette uh, Rotary. Ja, klopt. Lid van de Rotary. Ja. Uh, normaal is het elk jaar, staat hier een tulband ja. en nu een leeg bordje. Ja, nu hebben we niks. Uh, hoe komt dat? Nou, dat komt omdat ik dit jaar uh, geen uh, ingrediënten gesponsord heb gekregen.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 En, we hebben en veel je, kan, je kan ervan vinden wat je wil, maar uh, elke supermarkt die zou wel een beetje productsponsor kunnen doen. Ja, denk dat ik uh, hadden wij ook wel een beetje bedacht. Maar Iedereen een paar pakken uh, mail doet en een paar pakken melk. Het gaat toch wel om een uh, substantieel bedrag hoor, die er gesponsord wordt. Maar als we het allemaal met elkaar doen, allemaal een gedeelte, nou ja, dan, uh, dan hebben wij weer, uh, genoeg, hebben wij om weer te bakken. genoeg om te bakken. Want vorig jaar hebben we er wel 250 gebakken.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 En, Zou ik uh, ja. zeggen, uh, ik hoop dat er geld binnenkomt. En dat ik hoop ook dat klopt. je volgend jaar hier weer zit met de tulband. Daar ga ik helemaal van uit. Dank Dankjewel. je wel.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 Nu zijn we dus op zoek naar een nieuw doel, ook dat. Maar het was Vila Joep. En dat is het fonds uh, voor, of eigenlijk tegen, kinderen met neuroblastoom. Om het onderzoek daarin mm -hmm. te, ja, te bespoedigen. Oké. Okay. Het gaat met kleine stapjes. Maar in die drie jaar zijn er gelukkig wel stappen ja. gemaakt. Als je nou een heel klein goed doeletje neemt richting taarten volgend jaar, eh. <laughs> uh,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 Ook dit jaar is Vila Joep, dankzij de Rotary Club Zandvoort, gekozen als het officiële goede doel. Iedere euro die ze ophaalde helpt mee om een medicijn te vinden... waardoor kinderen met neuroblastoom een toekomst krijgen.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 Ja. Ja. Want hoe lang bestaan jullie nu? We bestaan al 22 jaar. Oké. Okay. Ja. Ja. Maar dit zijn toch wel echt uh, ja, de wat grotere, bijzondere acties voor ons. Ja. Hoeveel uh, denk je dat er uh, binnen gaat komen? Dat weet ik niet. Ik heb geen, geen enkel idee. Nee, ik weet wel een beetje wat er opgehaald op onze actiepagina's. Maar uh, ik weet niet wat het eindbedrag gaat zijn. Nee, nee, nee. Hmm.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 Over het parkeerbeleid in Haarlem, wat uh, toch weer even is uitgesteld voordat daarover wordt gestemd. Ja, het is gewoon een heel gevoelig onderwerp. En je hebt, je hebt eigenlijk tegelijk met iedereen te maken. Want iedereen gaat het wat aan. Ja, behalve misschien als je geen auto hebt. Maar dan toch vind je er ook wat van. Um, ja, dus, moeilijk onderwerp. het is moeilijk het is onderwerp. Uh, het is een uitdagend onderwerp. En uh, ik had ook nog een vraag aan jou, Ben. Uh, aan mij? Uh, ik ik had had... De... <laughs> ja, ja kijk, uh, hoe, hoe gaat het met de aardappels?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 Daar is uh, al heel veel over gesproken. Over uh, uh, het grondwaterpeil, en het laten zakken, het weer oppompen van drinkwater. En dat zou natuurlijk uh, uh, wel helpen, want wij zitten in dat waterwingebied achter het circuit. Mm -hmm. En zolang er dus niet meer gepompt wordt, blijft dat grondwater of staan of stijgen. Ja, ja. oké. Okay. Maar goed, uh, we hebben een... Uh,